5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Nieuwe belastingplannen hebben niet veel effect op koopkracht. Lance Armstrong weg bij Livestrong Strong. En Colombiaanse regering en FARC aangekomen in Oslo. Het belastingplan van de commissie van Dijkhuizen... pakt het beste uit voor werkenden en het slechtst voor gepensioneerden. Dat heeft het Centraal Planbureau becijferd. Werknemers gaan er gemiddeld een half procent op vooruit. Gepensioneerden leveren jaarlijks een kwart procent in. In het advies van de commissie staan diverse maatregelen... zoals het vereenvoudigen van het belastingsysteem. Er kwamen twee tarieven voor de inkomstenbelasting van 37 en 49 procent. De publicatie van het advies van de commissie van Dijkhuizen... is zodat het deel kan uitmaken van de formatieonderhandelingen. De vereniging Eigen Huis vindt de voorstellen beter voor de woningmarkt dan eerdere plannen. De commissie wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen voor zowel oude als nieuwe huiseigenaren. Starters met een nieuwe hypotheek worden er niet mee benadeeld. En dat is weer goed voor de doorstroming op de woningmarkt, denkt de vereniging. Lance Armstrong stopt als voorzitter van de Live Strong Organisatie. Dat is de goede doelenstichting van Armstrong die strijdt tegen kanker. Tegelijkertijd heeft sponsor Nike het contract met Armstrong opgezegd. Vorige week kwam de Amerikaanse antidopingorganisatie met een rapport... waarin tientallen oud-ploeggenoten de zevenvoudig toerwinnaar... beschuldigen van dopinggebruik. Nike betreurt dat het contract met Armstrong moet worden opgezegd... maar het sportmerk zegt niet anders te kunnen... omdat het elk gebruik van verboden middelen afkeurt. Lance Armstrong is door de antidopingautoriteit geschorst... en al zijn overwinningen sinds augustus 1998 zijn ongeldig verklaard. Oud-staatssecretaris en PvdA-kamerlid Nebahat Albayrak gaat werken voor Shell. Ze wordt vicepresident communicatie van een van de divisies van het olieconcern. Albayrak was staatssecretaris in het vierde kabinet Balkenende... en keerde daarna terug in de Kamer. Afgelopen voorjaar stelde ze zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap... maar ze legde het af tegen Diederik Samson. In mei kondigde ze aan niet langer beschikbaar te zijn... voor een plek op de kandidatenlijst van de partij. Het aantal mensen dat via illegale sites muziek of films downloadt is fors afgenomen. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Tilburg blijkt... dat internetgebruikers steeds vaker kiezen voor betaalde diensten. Vier jaar geleden haalde één op de drie webgebruikers... wel eens muziek of films van een illegale bron. Inmiddels is dat aandeel geslonken naar één op de vier. Dat komt volgens de onderzoekers in eerste instantie... door de opkomst van betaalde legale websites als Spotify en iTunes. Mensen zijn blijkbaar bereid te betalen om zonder lange omwegen en reclamefilmpjes hun keuze te kunnen downloaden. De delegaties van de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging beweging VARC zijn met een vertraging van twee dagen aangekomen in Oslo. Vandaag nog leggen ze de eerste contacten en morgen wordt met een gezamenlijke persconferentie het startschot gegeven voor de vredesonderhandelingen. De tweede fase van het overleg is in de Cubaanse hoofdstad Havana. Het is nog altijd onduidelijk of de Nederlandse Tanja Nijmeijer mee is als perschef van de FARC. In Cambodja is het lichaam van de voormalige koning Sihanouk aangekomen in de hoofdstad Phnom Penh. Tienduizenden mensen stonden langs de route... toen de kist naar het Koninklijk Paleis werd gereden. Het lichaam van de voormalige koning wordt daar drie maanden lang opgebaard. In Cambodja is een week van nationale rouw afgekondigd. Sihanouk, die maandag overleed, heeft de politiek in Cambodja... tientallen jaren gedomineerd. Hij woonde de laatste acht jaar sinds zijn troonsafstand in Peking. Een groot deel van de schapen die ruim twee weken geleden... in de Betuwe in beslag werden genomen, is inderdaad gestolen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De politie nam meer dan 350 schapen in beslag... op plekken waar normaal geen schapen staan. Zo'n 250 dieren blijken nu uit weiden in Ammerzode... en wel gestolen te zijn. Waar de andere 105 schapen vandaan komen, is nog niet bekend. In het Kralingse Bos in Rotterdam... hebben schoolkinderen vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden... De kinderen van zo'n zeven jaar oud waarschuwden hun lerares die de politie belde. Het lichaam is van een Rotterdamse vrouw van 45 die sinds eind vorige maand werd vermist. De politie onderzoekt waaraan ze is overleden. De kinderen waren in het bos om bladeren en takken te verzamelen voor een herfstproject. Het weer vanavond vanuit het zuiden. Opnieuw periode met regen. Morgenochtend bewolkt en in het noorden en westen kans op wat regen. Smiddags is het overwegend droog met af en toe zon. En het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar met 17 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op dit tijdstip Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste file staan bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat voor Afrit Haarnem-Zuid... een lange file van 8 kilometer. Het asfalt is daar glad geworden, dat wordt nu hersteld. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd... op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Oud-Zuid staat 2 kilometer file, 2 rijstroken zijn daar dicht. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar? Door altijd precies de juiste expertise te hebben...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 en Lucella Carrasso. Goedemiddag, bijna acht minuten over vijf. Er ligt een omvangrijk plan om het belastingstelsel te veranderen. En de VVD en PvdA kijken serieus naar deze voorstellen. Eerder vandaag kwam de commissie van Dijkhuizen met het plan... om terug te gaan naar twee belastingtarieven. Eén van 37 procent en één van 49 procent, Wat weer betaald moet worden door onder meer... de hypotheekrenteaftrek te beperken en de btw te verhogen. Commissievoorzitter Kees van Dijkhuizen legt uit wat de voordelen zijn. Wat we gezien hebben is dat als je heel veel aftrekposten hebt uh, en, en wat hogere tarieven... dat dat minder gunstig is voor de economie dan dat je minder aftrekposten hebt of lagere aftrekposten. En, uh, en daarmee dus lagere tarieven zou kunnen financieren. En dat is wat wij doen. En we hebben dan het planbureau gevraagd om dat ook eens door te rekenen. En die komen inderdaad ook op termijn op zo'n 140.000 extra banen op de langere duur. Het is de bedoeling dat door het pakket maatregelen niemand erop achteruit gaat... al zijn er wel voordelen voor mensen die werken. Je ziet dat de, de, de groep werkenden, dat is zo'n 70% in Nederland, die, uh, ja, die gaan zo'n dus kwart tot drie kwart procent op vooruit. Ook, ook dus de mensen die een wat beperktere hypotheekrente krijgen. Uh, en we, zien, we hebben goed gelet natuurlijk op de uitkeringen... dat die niet erop achteruit gaan. Dat is ook gelukt. Uh, en bij de uh, gepensioneerden, de, de senioren boven de 65, hebben we vooral gekeken dat ook de Mensen met een AOW en een klein pensioentje tot 20% boven de AOW... dat die er ook niet op achteruit gaan. Oh, dus commissievoorzitter Kees van Dijkhuizen, Joost Vullings in Den Haag. Joost, de onderhandelaars van VVD en PVDA praten hier dus over. Het ligt daar op tafel. Acht jij het waarschijnlijk dat dit nieuwe systeem wordt overgenomen door ze? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Want de belasting is nou net zo'n onderwerp... waar de radiostilte tot op heden echt strikt gehandhaafd wordt. Want het gaat immers over de, over de kern van de onderhandelingen. Wil Denk aan zaken als de hypotheekrenteaftrek, lastenverlichting belangrijke dossiers hebben allemaal met belastingen te maken. Dus sowieso, dus ook los van dit advies, wordt er al gekeken naar het belastingstelsel. Maar ja, goed terugkeren naar je vraag. Denk je dat het wordt overgenomen? Nou, integraal denk ik niet, want in dit plan staat ook dat de BTW weer omhoog gaat. Dit keer dan van 21% naar 23%. En dat zie ik in deze tijden van crisis niet zo snel gebeuren. Dat ligt veel te gevoelig voor het NKB. Maar ik denk wel dat het rapport een heel goed hulpmiddel is voor de onderhandelaars. Zeker omdat het is doorgerekend op de inkomenseffecten. Dus het geeft veel inzicht. Uh, maar er zitten er, uh, daarnaast ook nog eens ontegenzeggelijk veel interessante elementen in voor beide partijen. Want wat, wat zijn bijvoorbeeld voor de VVD interessante punten in het plan? Nou, vooral dus die, die lagere belastingtarieven. En het werkt ook nog eens in het voordeel van werkenden. Nou, in het VVD-verkiezingsprogramma staat letterlijk uh, dat werken moet lonen. Nou, en een toptarief van 49 procent. Nou, dat vinden ze bij de VVD helemaal fantastisch. Uh, ze willen het al, al jarenlang eigenlijk onder de 50 procent hebben. Omdat ja, als je dan een euro extra verdient. Als dan de, het merendeel naar de overheid gaat, dat, dat zit ze al jarenlang dwars. En in dit geval mag je dan de meerderheid van die euro zelf houden. Dat is gewoon een psychologische grens. Maar uiteindelijk eh, valt of staat alles eh, met de politieke moed en wil van de VVD om die hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Als ze dat doen, dan komt de rest ook in beweging. Maar ja, als ze dat tegenhouden, ja, dan, dan zijn die lagere belastingtarieven, die kan je dan ook wel vergeten. Want het is natuurlijk zo, het geld dat je vrij speelt door de hypotheekrenteaftrek eh, te beperken. Dat geef je terug via de inkomsten. De, de Partij van de Arbeid is ervoor. Maar ja, die hypotheekrenteaftrek, dat is een groot symbool voor de VVD. Groot punt in de campagne geweest. Dus dat moeten ze wel aandurven. Maar goed, dit rapport laat wel zien dat als je de hypotheekrenteaftrek beperkt... dat het uh, heel veel mensen in de portemonnee niet raakt. Dus het geeft de VVD wel argumenten om het te verkopen. Maar uiteindelijk draait het dan toch weer om uh, politieke moed. Ja, en aan de andere kant van de tafel is natuurlijk ook de politieke moed... en wil uh, zichtbaar straks voor de Partij van de Arbeid. En die gaan natuurlijk ook grasduinen door dit voorstel. Wat kunnen zij eruit pikken waarmee ze straks in de onderhandelingen al uh, voordeel kunnen putten? Nou, de hypotheekrente aftrekken. Zij kunnen zeggen: kijk, als je die beperkt, dan kunnen we ook nog eens een lastenverlichting geven. Dat vinden jullie bij de VVD heel erg belangrijk. Dus nou, tel uit je winst. Maar goed, er zitten ook weer minder aantrekkelijke punten in voor de Partij van de Arbeid. Zij hebben in hun verkiezingsprogramma staan een toptarief van 60%. Want de rijken moeten meebetalen aan het oplossen van de crisis. Nou ja, dit, dat zie je in dit plan niet terug. Sterker nog, het toptarief gaat sterker of gaat iets, iets omlaag. En het tarief van de laag betaal gaat in dit plan van Van Dijkhuizen van 32 naar 37 procent. En dat ligt natuurlijk gevoelig bij de Partij van, van de Arbeid. En dat is ook het argument van de SP en de PVV om tegen dit plan te zijn. Want ze vinden dat dus de laag meer belasting gaan betalen. Aha, en dat is natuurlijk wel van belang wat die partijen vinden... en misschien ook andere oppositiepartijen... als ze het vanuit, uh, puur vanuit electoraal oogpunt gaan bekijken. Ja, dit, dit is natuurlijk een buitengewoon uh, uh, gevoelige materie. Belastingen, het gaat om, om onze portemonnee... het gaat over ons huis, over die hypotheekrenteaftrek. Dus de posities worden wel uh, ingenomen. Kijk, het CDA is dan weer zo'n partij die er heel erg blij mee is. Want zij zeggen van ja, dit voorstel van deze commissie... dat, is, dat staat eigenlijk al praktisch in ons uh, verkiezingsprogramma. Dus ja, kom maar door, voer het maar uit. Dat is dan wel weer handig op zich voor VVD en partij van de Arbeid. Mochten ze dit plan ja, praktisch uh, nagenoeg uh, helemaal gaan uitvoeren... dan weten ze zich wel... Uh, uh, van steun verzekerd van het CDA. En dat is met het oog op de Eerste Kamer natuurlijk wel belangrijk. Wij wachten het af wanneer die radiostilte doorbroken wordt, Joost. Weet je daar al iets van? Uh, nee, nee, nee. nee. Op, op diepe we, we wachten, zucht? Ja, diepe zucht. Nou, ze gaan om, om half zeven weer om de tafel zitten. En wanneer ze klaar zijn, geen idee. En staan jullie elke dag voor de deur nog steeds? De slotsessie staan we altijd voor de deur. Okay. En we stellen altijd een vraag en we krijgen meestal hetzelfde antwoord. Joost Vullings, Goedenavond avond dan. Zeker geen radiostilte bij het volgende onderwerp. De Nederlandse dance-industrie. Die draait goed. Uit cijfers die vandaag bekend zijn geworden, zetten de DJs, festivals en organisatiebureaus gezamenlijk 587 miljoen euro om. Meer dan een half miljard. Het is een belangrijk exportproduct geworden. Kent u dit? Dat is Afrojack. Vliegt met zijn privéjet over de hele wereld naar festivals om zijn muziek te laten horen. Oh, hij heet trouwens gewoon Nick van der Wal en komt uit Spijkenissen. En dit? Dit is de godvader van de Nederlandse dance. Een man die al vaak uitgeroepen is als beste DJ van de wereld: Armin van Buren uit Leiden. Deze twee en nog vele anderen zoals DJ Chesto, Laidback Luke, Hardwell verder Le Grand en Ferry Korsten zorgen voor al die miljoenen. Zo werd bekendgemaakt aan het begin van het grootste dance-evenement. De grootste muziekconferentie ter wereld, het Amsterdam Dance Event. De komende vijf dagen is Amsterdam weer even het middelpunt van de wereld. Als het om dance gaat, tenminste. Want daar scoren we goed mee, zegt onderzoeker Ab nou, De grootste groei die zit hem toch vooral in de Nederlandse festival- en evenementenmarkt. En ook datgene wat Nederlandse evenementenorganisatoren, maar vooral ook de DJ's in het buitenland euh, doen. Van de 587 miljoen die wij hebben geïdentificeerd aan financiële stromen in de Nederlandse dance scene... Daar komt ongeveer 100 miljoen echt regelrecht uit het buitenland of houdt daar een verband mee. Want ons dj's en hun muziek zijn toonaangevend in het buitenland. Met als een van de grootste namen Armin van Buren. Er is gewoon heerst gewoon een soort sfeer van als het uit Nederland komt dan is het goed. En moet je niet vergeten, want dance is inmiddels niet meer één stroming. Uh, je hebt binnen de dance zoveel verschillende stijlen. Dus house, trance, techno... Progressive, drum and bass. base, het komt allemaal uit Nederland. Dus het is niet één ding. En dat komt gewoon door die cultuur hier. Van goede feesten, hoge kwalitatieve evenementen. Heel veel Amerikanen die hier komen. Die, die dan aan hun, mensen, aan hun vrienden gaan vertellen van nou in Amerika. Of in Nederland. Daar gebeurt het. Dat moeten wij in Amerika ook hebben. En dat, dat voel je gewoon. En dat zie je. Het is zo gaaf om die ontwikkeling de laatste 10 jaar te hebben meegemaakt van dichtbij. Want ik kom er al 10 ja, jaar. En het kan nog beter, zegt onderzoeker Reinders. Want er zijn nog groeimogelijkheden. We hebben voor 27 landen gekeken naar hoe groot de, de, de, de densin zou kunnen zijn. Nou, dan kom je uit op een uh, bedrag van 2,7 miljard euro. En ja, Amerika is uh, volgens die raming gewoon goed voor 1 miljard. Dus dat is ja, toch een beetje het beloofde land. De dance als exportproduct met Amerika als beloofde land. Armin van Buren ervaart dat al. Ik zie het echt gebeuren. Ik, heb nu, ik sta hier met een jetlag. Dankzij het feit dat ik daar geweest ben. En er gebeurt daar zoveel. En ik ben daar maar een heel klein onderdeeltje van. Want ik spreek namens een hele grote groep Nederlandse dj's en producers... die daar elk weekend naartoe vliegen. En die er gewoon op, op Schiphol op kort parkeren in een auto zetten. En uh, in New York gaan draaien en weer terugkomen. Dat is niet normaal. Maar ondanks de wereldwijde successen zijn er ook zorgen. Want de verkoop van cd's is dramatisch gedaald. De dance lief download liever en dan nog het liefst illegaal. En daar moet iets aan gebeuren, vindt van Buren. Waar het mij om gaat, is dat de Nederlandse politiek nu aan zet is en een, een duidelijke keuze moet maken. Wat willen we met het auteursrecht? Dus niet eens van we moeten het gaan verbieden of moeten politieagentje gaan verspelen, spelen, of privacy of wat dan ook. Het gaat mij erom dat de politiek een duidelijke keuze durft te maken met het auteursrecht. Eigenlijk moeten we terug naar de vraag: wat willen we met het auteursrecht? Willen we nog wel auteursrecht? Maar ik denk dat het tijd wordt dat we langzaam die vragen gaan beantwoorden. Want... Het is zo niet te doen, het is niet werkbaar. En je ziet nu een teruggang in 70 procent. Dat zijn gewoon voltijd banen. Dat zijn mensen die nu werkloos thuis zitten. En dat zijn die werklozen waardoor het werkloosheidspercentage stijgt. Omdat de politiek geen keuze durft te maken. En dat is de harde realiteit en dat laat dit rapport zien. Want er werd dit jaar maar liefst twee derde minder muziek verkocht. Zorgwekkend dus. Want dance is inmiddels serious business, zegt onderzoeker Abreinders. Ja, een zeer interessante industrie. 7000 FTE FTA mee Ja, zegt is echt een economische start van sport. En allemaal verschillende stijlen tegenwoordig. Dus van deze typische Hollandse dreun. Verslag was dat van Menno Reenmeijer. Hoe hebben ze het gedaan? Obama en Romney. Amerika heeft er een nachtje over kunnen slapen. Hoe doen wij het op de weg? Naar twee Na nou, Ondanks de herfstvakantie staat er toch nog 140 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is er veel vertraging voor Afrit Haarlem Zuid. Er zaten 8 kilometer file. Het asfalt is daar glad geworden, dat wordt nu hersteld. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Rotterdam staat een lange file op de A20... richting Gouda voor knooppunt Brechtseplein 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De Amerikaanse media waren het roerig met elkaar eens. Het optreden van president Obama in het eerste televisiedebat... met Romney was ronduit zwak. Wat vinden ze van zijn optreden in het tweede televisiedebat... van de afgelopen nacht? Correspondent Wessel de Jong... Wessel, is Obama volgens de Amerikaanse media erin geslaagd om wat revenge te nemen? Hij heeft zeker revenge genomen. Daar is hij zeker in uh, geslaagd en dat moest natuurlijk ook wel. Hè. Er stond natuurlijk nog wel wat op het spel. Hè, wat je zegt dat eerste debat. Dat had vervolgens ook echt een vernietigend effect. Uh, veel van zijn aanhang liep gewoon weg. Er was echt sprake van een, ja, van een leegloop, het bloeden van zijn campagne. En dat, dat moest echt gestopt worden. Die race was echt door dat ene debat was die echt op zijn kop gezet. Hij was zijn comfortabele voorsprong kwijtgeraakt. Dus hij ging er nu echt... Uh, nou, hij was, wat, uh, wat, wat de New York Times schrijft, hij was niet alleen klaar voor een gevecht. Hij had er ook zin in. En veel commentaren luiden dan ook zoiets. Ja, dit was bijna haast geen president. Debat meer. Het was, had zo weinig decorum, mannen gingen er zo hard in, stonden soms echt, echt als kemphanen tegenover elkaar, interrumpeerden elkaar, spraken over elkaars hoofden heen, eh, eh, negeerden de klok en dergelijke. Het was echt een, een heel hard gevecht en dat kon ook niet anders. En geven de ochtendkranten dan ook al een soort indicatie wat dat gaat betekenen voor de peilingen naar dit tweede debat? Ja, er zijn uh, uitvoerige peilingen. Hè? Zou het Amerika niet wezen als dat niet uitvoerig gedaan zou worden? Nou, peilingen, natuurlijk, vooral het belangrijkst onder die onbesliste kiezers. En dat zijn er niet zo heel veel meer, want mensen hebben in principe wel hun, uh, hun gedachten allemaal opgemaakt. Maar die, in ieder geval, die, die onbesliste kiezer die geeft, daarvan geeft 37% daarvan, zegt dat Obama gewonnen heeft. 30% daarvan zegt dat Romney gewonnen heeft. Dus Obama heeft een lichte winst. En uh, 33% zegt dat het een taai is, dat het uh, gelijk is. Spel is geweest. En wat was daarbij het grootste punt van de confrontatie tussen deze twee? Er waren een heleboel heftige confrontaties, maar voor haar, waar vooral hef, uh, zeer uh, op terug is gekeken en wat zeer veel aandacht trok. Dat was uh, de confrontatie over de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië, in Benghazi. Daar ging het er over hard aan toe. Een act van terror. Get the transcript. He did in, in fact, sir. So let me. Let me. Call it an act of Can terror. Can you say that a little louder, Cannon? He, he did. Call it an act of terror. Ja, daar, daar, daar, daar gaat het dus over. Een verwijt. Romney verwijt Obama dat het hem twee weken gekost heeft om het een, een terroristische aanslag te noemen. En dan zegt Obama zeer uitdagend, dat hoor je, zegt hij... Zeg, haal jij eens even de tekst van mijn eerste persconferentie boven water... direct na die aanslag. En dan heeft hij het inderdaad in die eerste persconferentie... heeft hij het een terroristische aanslag genoemd. Ja, Romney probeert dan nog een punt binnen te halen. Maar die gaat dan toch echt laag. Dat was echt een, ja, een, fors, een fors minpunt voor, voor Romney in dit debat. zeg, en er komt nog één debat, hè, voordat de verkiezingen zijn... Ja, precies. Dat is uh, maandag direct al. Uh, wordt een heel spannend uh, debat wordt dat natuurlijk. Uh, weer over die groep uh, onbesliste kiezers. Een groep waar ze ook bijzonder allebei ongelooflijk op gefocust zijn. Uh, dat zijn de vrouwen. Daar ging het, uh, dat is een hele belangrijke kiezersgroep. En die, die, ja, die kijkt toch anders dan die mannen. En uh, die, daar hebben ze zich heel scherp op gericht. En op dat punt heeft Obama natuurlijk echt Romney... echt in een hoek probeert te drijven. Romney is natuurlijk in die, al die primaries die voor... Verkiezingen, heeft hij natuurlijk toch gedwongen door de conservatieve kant van de partij... heeft hij allerlei extreme standpunten moeten innemen... over gezondheidszorg, over abortus en dergelijke. En daarover sloeg uh, Obama hem toch flink, uh, flink om de oren. Met, met teksten als ja, gelooft u nu niet deze man... Uh, Wessel, helaas. De waarheid. Nou, volgende week zal het gaan over buitenlands beleid. Is een... Uh, ja, hoor je mij nog? Hoor ja, je, je, mij nog? Je, je viel weg, dus ja, ja, ik stel voor de, de ik lijn zal, ik zal, ik zal uh, hapert. Maandag ik, in ieder geval op de bas. En het gaat voornamelijk over buitenlands beleidwissel. We laten het hier even bij vanwege die lijn. Wij horen gewoon binnenkort weer van jou. Advocaten mogen rechters bekritiseren. Dat is het verweer van Bram Moscovici. Hij verscheen vandaag voor de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor advocaten... omdat hij een rechter in het Wildersproces zou hebben beledigd. Na afloop van de zitting sprak verslaggever Matthijs van der Wiel met Moscovici. en met de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper... die de klacht had ingediend. Ik vind dat advocaten, niet alleen meneer Moscovici. maar echt breder... weer eens eraan herinnerd mogen worden... Ze moeten eerbied hebben voor de rechterlijke macht. Nou, ja, dat is zo'n hele mooie oude term. En u zei het zelf? Jazeker, nee, ik zeg het nog, het staat in de advocaten-eet. Ja, en ze mogen niet in de krant iets onaarders over een rechter schrijven? Nee, niet iets onaarders. Ze moeten helpen overdragen dat een rechter onderdeel uitmaakt van een instituut. dat zich niet laat leiden door instructies van anderen. En waarom? Dat kunnen rechters toch zelf doen? Kan... Nee. U bent toch van de orde van advocaten? Nee, ik ben toezichthouder. U moet de rechters verdedigen? Nee, ik moet zorgen dat advocaten hun werk op een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 de instructies had gekregen. Daar ging het over. Geloof het of niet, daar zat de hele zaal voor vol. En dan zegt de deken... Ja, daarmee suggereert u dat deze rechter eh, niet helemaal onpartijdig is ja, maar geweest... Dat is omdat het... hij instructies heeft gekregen. Ja, ja, maar daarom heb ik ook gezegd... kijk, dat kan je ervan maken... Zo kun je het lezen, hè? Nou, zo, als, alleen als je het zo wil lezen. Als ik zou denken dat Van de Oosten partijdig zou zijn geweest... dan had ik hem gevraagd. Dus daar ging het helemaal niet over. Meneer Kemper, een maand geleden spraken wij elkaar ook... hier op dezelfde plek. Toen ging het ook over meester Moscovici. En toen ging het over essentiële dingen. Over cliënten die teleurgesteld zijn in zijn werk. Cliënten die vooruit moeten betalen... en daardoor ook een financieel risico nemen. Echt het wezen van het werk van de advocaat voor zijn cliënt. Als je dit dan hoort, een artikel in de krant... dan gaat het toch helemaal nergens over? Nou, het gaat wel ergens over. Anders was ik er niet aan begonnen. Maar, in verhouding tot ik, die zaak. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. U geeft hem wel uh, argumenten in handen. Uh, de indruk wordt nu hmm. wel gewekt, inderdaad. Dat u het op hem gemunt heeft. En dat er steeds ja. maar verschillende klachten worden ingediend. Ik kan er niks aan doen. Ik hoorde u zo bij de spreker tijdens de zitting. Ik had het idee dat het een beetje ontaarde in een persoonlijke vete. Ja. Hij had het over die man. En u keek hem ook misprijzend aan. lachte. U mag niet naar men kijken of lachen of nou, zo. Zo mag ik dat niet? Kijk ja. nou, naar de interactie u nou tussen de twee heren. Dan kunt u geen conclusies trekken. Is het niet vinden? zo dat er uh, sprake is van een persoon ik doe dit als deken. Ga niet zoeken naar wat zit er voor persoonlijk achter. Ja, dat zou niet mogen hè, tussen een deken en een advocaat. Animositeit tussen u bij, dat ja. er echt, echt iets persoonlijks speelt daar. Ik vrees dat dat wel eens zo zou kunnen zijn. Een maand geleden was hier een zitting en dat ging ook uw praktijk aan. En dat ja. ging over hele ernstige zaken. Hij zei zelfs dat u misschien ongeschikt bent voor het vak. En dan vraag ik me af, ja, wat zegt het u dat dan dit ook door wordt gezet als een klacht. diepere krachten spelen. Ja, wat zijn dan die diepere krachten? Dat weet ik niet. Maar u heeft vast een idee. Zeker, want die hou ik voor, anders krijg ik weer een klacht. Uw advocaat, die u toen vertegenwoordigde, ja. meneer Meijers, die zei... ja, als Moskovits een half jaar wordt geschorst, dan is het het einde van zijn kantoor. Dan is er ook nog de belastingzaken bij. Ik kan me voorstellen dat het heel zorgelijk is voor u en voor ja, de continuïteit van uw praktijk. Het nou, is aardig dat u met mij meeleeft, maar ik, de zorgelijkheid zie ik niet zozeer. Ook niet voor de continuïteit van mijn kantoor. Het ergste wat mij kan gebeuren, wat ik niet leuk vind, is dat ik over een dik jaar of zo een half jaar de praktijk niet mag uitoefenen. Omdat ik mocht de raad tot het oordeel komen dat ik een half jaar geschorst word, dan ga ik in beroep. Dat beroep schorst de een uitvoerlegging op. En de cliënten zullen blijven komen, dat weet u zeker? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik heb geen aanleiding om te veronderstellen... dat ze denken dat ik mijn vak niet meer goed doe. Het gaat nog goed met u. Het, nou, u ziet het, hè? Twee twistende advocaten, ook buiten de zittingszaal. Scheidsrechter was Matthijs van de Wiel. De druk op Lance Armstrong is zo groot geworden... dat hij is gestopt als voorzitter van zijn Livestrong Foundation. Zo ongeveer op hetzelfde moment dat hij dat bekendmaakte... zei Nike te stoppen als zijn sponsor. Armstrong kreeg tilbalkanker in 1996... en richtte toen zijn stichting op om andere kankerpatiënten te helpen. The idee van de foundation started really right na mijn diagnose, dus so right in het midden van de behandeling. treatment. wat we knew was dat we wilden helpen help een verschil difference maken in het leven van Herman van Tilburg is van de Nederlandse afdeling van Livestrong. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat hij nu opstapt als voorzitter? Uh, ik denk dat dat onvermijdelijk is uh, en dat het een juiste beslissing is. Uh, en zoals hij ook zelf heeft verklaard, uh, um, ja, om de stichting niet uh, in de weg te lopen. Terwijl hij wel lid blijft van het bestuur, kan dat nog wel? Ik, ik weet niet exact hoe die invulling is uh, er zal worden. Vanuit Amerika, daar hebben wij ook verder nog niks over gehoord. Uh, dus welk nieuws daar nog over volgt, dat is even afwachten. Ja, maar heeft u hem wel eens ontmoet? Nee. Nee, ik heb hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Want ja, wat, wat mijn, was. Mijn collega's hebben hem wel eens een keer gezien. Uh, tijdens een, een toespraak uh, uh, waar, uh, bij een conferentie waar alle uh, Lifstrong-partners, alle Lifstrong-landen aanwezig waren. Uh, maar ik heb hem zelf nog nooit uh, persoonlijk mogen ontmoeten. Want wat heeft u gemerkt van zijn rol voor de organisatie, voor uw organisatie? Nou ja, hij is natuurlijk, en jullie, letten, jullie uh, uh, lieten net een uh, uh, fragment horen, uh, hij is natuurlijk de grondlegger van de organisatie. En uh, uh, mede door zijn toedoen heeft uh, de organisatie in een relatief korte tijd veel bekendheid gekregen en uh, ook heel veel steun. Um, en is de organisatie nog wel iets zonder het boegbeeld Lance Armstrong? Eh, ik denk dat absoluut. En ik denk ook volgende week bestaat de organisatie 15 jaar... wat met name in, uh, in Amerika uh, wordt uitgedragen... Uh, als je het even betrekt op de situatie in Nederland. Hebben we eigenlijk al een langere tijd al ervoor gekozen om minder afhankelijk te zijn van één boekbeeld. Juist omdat wij uh, uh, Livestong sterker vinden. De, de gedachten waar wij voor staan en, en de strijd tegen kanker. Uh, uh, dat niet alleen willen uitdragen en afhankelijk zijn van één persoon. Wij, wij gebruiken al een jaar eigenlijk uh, veel minder prominent zijn beelden. Omdat wij ook actief zijn op middelbare scholen. Om daar juist preventie te geven. en. Uh, bepaalde... Hoe bedoelt u preventie te geven? Preventie uh, in de strijd tegen kanker. Uh, jongeren bewust van worden van, van de ziekte, maar ook dat het uh, om je heen. Uh, uh, je krijgt er vroeg of laat mee te maken. Uh, met name jongeren bewust te maken van. goh, hoe kan je nou uh, door, door, door te sporten of door gezond te eten en vooral niet te roken. Euh, bijdragen aan een bewuste levensstijl, euh, en wat natuurlijk niets garandeert... maar wel euh, hopelijk helpt euh, tegen de strijd tegen kanker. And, en en dat... dat doen we met name door ambassadeurs en door jonge sporters... die in hun uh, directe omgeving te maken hebben gehad met die zoete... maar daarnaast ook uh, vanuit hun ervaring als sporter uh, dat verhaal goed kunnen vertellen. En ook als je kijkt naar de jongste generaties daarvan is uh, wat Les Armstrong awesome, veel minder bekend uh, dan bij onze generatie. En dat is dan nu misschien een geluk? Uh, Hoewel, nou ja, ik denk het, deze dagen zullen ze het, wel weer het, van hem horen. Is en niet wel, positief. Tuurlijk, nu, uh, of wel positief juist. Kennen, oh, zullen nu ongetwijfeld zijn naam horen. En hoor je natuurlijk helaas alleen een hele vervelende kant. Uh, goed, nou, u gaat met andere boegbeelden verder. Herman van Tilburg van de Nederlandse afdeling van Live Strong, Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Tot ziens.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 TBC rukt wereldwijd op en wordt moeilijker te bestrijden. Er is zelfs een variant die niet meer reageert op welke antibiotica dan ook. De wetenschap heeft nieuwe middelen, maar de industrie doet niets. Vanavond in Labyrinth, onbehandelbare TBC en uitgewerkte antibiotica. 10 voor 9, Nederland 2. Hey buurman, ook geld teruggekregen van het energiebedrijf? Nou, nee, moet bijbetalen. Het is nu week van de energierekening.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 In Geleen heeft de politie in een sterk vervuild huis... tientallen dieren gevonden. Er zaten 39 kleine honden, acht katten en een aantal vogels. Volgens de politie kwamen de dieren nooit buiten... en was de situatie in het huis onleefbaar. Het aantal mensen dat via illegale sites muziek of films downloadt is fors afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat de internetgebruikers steeds vaker kiezen... voor betaalde diensten. Dat heeft met name te maken met de opkomst van betaalde legale sites... zoals Spotify en iTunes. En de delegaties van de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging beweging FARC zijn aangekomen in Oslo. Morgen wordt met een gezamenlijke persconferentie het startschot gegeven voor de vredesonderhandelingen. Het is nog altijd onduidelijk of de Nederlandse Tanja Nijmeijer deel uitmaakt van de FARC-delegatie. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Nadat het overal vrijwel droog was geworden, is het in het zuiden opnieuw begonnen met regenen. En vannacht kan er overal wat regen vallen. Maar koud wordt het niet, want het koelt af naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen is er in de ochtend veel bewolking en valt er soms wat regen. In de middag vallen er alleen in het westen nog enkele buien. In het oosten blijft het dan droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Overal wordt het zacht, 16 graden aan de kust, landinwaarts 20 graden of net iets meer. Er staat een matige wind boven land, krachten 3 tot 4. Aan zee en ook op het IJsselmeer waait het iets harder. En ook vrijdag valt er af en toe wat regen, vooral in het westen. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 19 graden. In het weekend wordt het droger en in eerste instantie blijft het aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Na het weekend volgen nog een paar droge dagen met maxima rond 17 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 130 kilometer file. Dat is niet veel minder dan normaal op dit tijdstip. De grootste vertraging is er op de wegen rond Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Dorp en Afrit Haarlem-Zuid 8 kilometer file. Daar is één rijstrook dicht. Het asfalt is daar glad geworden. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat van Afrit Berg een rode 6 6 kilometer. Dat heeft ook te maken met de file op de A20... hoek van de land richting Gouda. Van Knoppen te staat 10 kilometer...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 Minuten. Zes minuten inmiddels, over half zes uur luistert naar het NOS en Radio 1-journaal. We raken niet uitgepraat over die grote kunstroof gisteren uh, in de kunsthal in Rotterdam en daar valt ook veel over te bespreken. Zeker als je kijkt naar de verzekeringskwesties die uh, nu onderwerp van gesprek zijn. Wat blijkt, niet alleen kunstwerken, maar ook hele tentoonstellingen zijn te verzekeren. Een tentoonstelling als die in de kunsthal, die wordt pas verzekerd na een uitgebreide risico-inspectie. Veiligheids- expert Ton Hoofwijk, Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is uw werk. Hè? U voert dit soort inspecties uit bij musea over de hele wereld. We bellen u nu als het goed is in Düsseldorf. Dat klopt. Ik zit nu momenteel in dus te wachten op de trein naar uh, Keulen. Oké. Okay. Aan het werk van museum tot museum. Hoe is het nieuws van die roof gisteren in Duitsland uh, uh, doorgedrongen? Nou, ik heb het gisteravond van een collega hier in Duitsland gehoord... En de kranten zijn erg spaarzaam, eh, met het nieuws daarover. Eh, ik weet niet of het eh, beseft er al is. De radio heeft er wel veel tijd aan besteed vandaag. Maar goed, bij de collega's komt het wel als een, een, een shock. Er wel een ja, totale verrassing mee erom. Ja, dan er schrikken veel mensen natuurlijk over het feit dat er schilderijen zijn, verdwenen. Maar in uw sector als veiligheidsexpert, denkt u dan ook meteen aan de manier waarop de beveiliging um, uh, zou kunnen zijn geweest? Nou, ik weet er momenteel heel weinig van. Wat ik zeg, de, de informatiebeginning is spaarzaam. Dus wat ik heb is uit de krant, wat ik gisteren heb het gelezen op internet. Uh, maar natuurlijk heeft het te maken met uh, hoe je een, een gebouw, een pand, een museum beveiligt. Dat is natuurlijk wel uh, heel evident uh, om kunstwerken goed te bewaren of uh, niet goed te bewaren. Ja, want bij zo'n risico-inspectie, um, waar wordt dan specifiek op gelet? Nou, het is een, een scala van en dat varieert van uh, het pand zelf... De constructie, de ligging, uh, de brandveiligheid natuurlijk, het stukje inbraakveiligheid. Maar ook, uh, dat is niet te vergeten, natuurlijk de personele zaken. Wie neem je aan, wie heb je in dienst? Hoe heb je het geregeld? Hoe is als uh, er wat gebeurt, uh, heb je het goed geregeld? door een je is politie, brandweer, beveiligingsdiensten enzovoort. Dus echt een hele sc uh, scala van, van uh, aspecten die het gravuur moet passeren. Wat is het meest kwetsbare bij een museum? Hoe zegt u? Wat is het meest kwetsbare aspect wat de beveiliging betreft bij een museum? Uh, dat, is, ja, dat varieert natuurlijk van museum tot museum. Maar uh, uh, de, de constructie, de, de, de inbraak weer in tijd van een pand... dat is vaak uh, een van de grootste oorzaken. Met andere van hoe makkelijk kun je binnenkomen... of hoe lang wordt, uh, houdt het gebouw jou ja, tegen. Dat is natuurlijk van belang. En daarom gekoppeld natuurlijk... Wanneer gaat het eerste alarm over en hoe lang duurt het voordat het backup uh, uh, komt? Dat is uh, heel belangrijk natuurlijk. Van de kunsthal weten we dat het vooral s'nachts om een technische beveiliging ging. Geen personeel in het museum, uh, maar mm -hmm. bewaking door uh, camera's. Is dat, een, is dat een zwakke schakel? Het is in zoverre een zwakke schakel wat ik net zei: op het moment dat je het gebouw heel sterk hebt gemaakt en het heel lang duurt voordat mensen kunnen binnenkomen, maar tegelijkertijd een alarm afgaat. Uh, stel voor dat de inbreker vijf minuten tijd nodig heeft om, om binnen te komen. Als in die vijf minuten tijd uh, alarmopvolg ter plaatse is, door de alarmen en door de bouwkundige weerbaarheid, dan ben je goed. Is dat niet het geval, dan loop je het grote risico dat is gebeurd wat in Rotterdam is gebeurd, dat je gewoon de kunst mist. Ja, maar wat kunt u daarover zeggen? Nou, bedoelt u over Rotterdam? Het, het, de, de kunst al zelf? Uh, ik ken het gebouw alleen als een bezoeker. Ik ben er nooit geweest als expert. Uh, maar het is heel evident dat de, de inbraak, de inbrengtijd, heel kort is geweest. En tot de alarmopvolging A ah, of te lang heeft uh, op zich heeft laten wachten. Of de combinatie van beide de oorzaak ervoor zijn. Uh, de camera's die er waren, neem ik neem aan dat de camera's waren, dat is mooi. Maar op het dat camera's alleen maar beelden registreren en dat door geen alarmopvolging wordt getriggerd. Of politie of uh, beveiligingspersoneel ter plekke is heb je er weinig aan. Ik, ik, die situatie is mij niet bekend. Ik weet niet hoe ze dat hebben geregeld. Ja. Eén één kleine vraag tot slot: wat is de best beveiligde museum in Nederland? Oh, een goede vraag. Nou, ik denk, uh, nou, ik denk ik weet wel zeker tot uh, met name het Van Gogh en het uh, Rijksmuseum Krulle müller toch tot bij de top drie, top vijf horen. Uh, absoluut. Waar ze toch nee. ook geleerd hebben van inbraak uit het verleden. Ja, maar ook het voorkomen komen. Want het is mooi dat je leert uit het verleden, maar je moet ook kijken naar de toekomst. Je moet bijblijven met de ontwikkelingen en uh, alles wat gebeurt, wat het criminele vak uh, is een beetje in petto heeft. Je moet altijd meegaan en vooral voorblijven. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Tom Hoofwijk, veiligheidsexpert. Dank u wel. Graag gedaan. Goeiedag. Rommelstatus, Grexit en retweeten. Dat zijn drie van de 1700 nieuwe woorden die Van Dalen heeft opgenomen in het online woordenboek. Woorden waar sommige reizigers op het station van Eindhoven nog niet eerder van gehoord hebben. Rommelstatus, weet ik veel? Rommelsen, Grexit ken ik niet. Rare woord hoor. Ja, dat is door die top hè? Smartphone. Deze. <laughs> graaibonus, Vast iets met geld. staat, Geen idee. Retweeten. Ja, met Twitter. Dat je iets uh, aan mensen doorstuurt. Ja, dat weet ik wel. Dat is als je iets tweet en dan als je het hertweet. Ja, dat ken ik dan wel dat je dan uh, Twitter, dat als iemand iets post, dat je het opnieuw post. Ja. Rommelstaat ja, dat heeft dus uh, met alle zuidelijke landen te maken, denk ik. Nee, zou het niet weten. Rexit. Brexit. Ja, dat was Griekenland. Uit de, de, de, de Euro, Europese communie. Retweeten? Ik denk dat het een, een tweet terug is. Graaibonus? De hoge wazen die wel wat minder mogen verdienen. staat Graaibonus. Ja, bij de, bij de Albertijn hè, volgens mij. Reacties in Eindhoven op deze woorden. Ze zijn dus niet allemaal bekend. Mieke van Dalen taalkundige en uitgever van het Groene Boekje. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, van dalen met een N hè? Uh, dat klopt. Anders ja. <laughs> zou het wel heel grappig zijn. Uh, ik zat gelijk te denken van uh, Engelse woorden komen die ook dan in, in deze lijst. Retweeten ja. is toch geen Nederlands? Nou uh, het is op zich heel gebruikelijk dat uh, Engelse woorden ook uh, in Nederlandse woordlijsten komen. U kunt het al zien aan uh, de, de uitgang. Hè? Het is retweeten, ik retweet, jij retweet enzovoort. Je kunt het gewoon vervoegen volgens de Nederlandse regels. En dat is een heel gebruikelijk proces. Hè. Dus uh, woorden die uit het Engels met name komen... worden heel gewoon in het Nederlands opgenomen en vervoegd. kende u het woord Grexit? Nee, eerlijk gezegd... ik, ik had een beetje hetzelfde, dezelfde reactie als de meeste... Uh, ...van uw ondervraagden. Uh, ik uh, retweet, ken ik uiteraard wel. Uh, maar eigenlijk de meeste andere woorden niet. Soms kon ik er wat bij verzinnen. En, uh, en soms ook niet. Nee, goed. Nou, dit was inderdaad, zoals die meneer zei... Uh, ...Griekenland uit de euro. Ja. Ja. Uh, er staan 1700 nieuwe woorden in. Ik weet niet of u ja. de hele lijst door heeft genomen. Maar zat er een nee. woord, miste er een woord, wat u betreft? Uh, nou, dus dat zou ik niet weten. Ik heb inderdaad de lijst niet gezien. Wel een aantal woorden die, uh, die naar buiten zijn uh, gekomen. En uh, ik vind het, uh, de lijst is uh, denk ik gewoon heel leuk. Hè, er staan uh, heel veel grappige woorden in. Zoals poenpakker, vond ik zelf heel leuk. Of voedselwoestijn, voor een stadswijk waar geen uh, supermarkten zijn. Uh, maar het zijn, well, je, je moet je een beetje afvragen wat natuurlijk de waarde is van dit soort lijsten. Ja. Ik denk dat het vooral... Ja, leuk is, je kunt, uh, je kunt een beetje zien wat er in de economie gebeurt... in de communicatiewereld, misschien ook de medische wereld... Hè? gewoon de gebieden waar heel veel gebeurt. Um, maar je moet je wel afvragen in hoeverre um, mensen dit soort woorden gaan opzoeken. Uh, oh, dus wie gaat een woord als, uh, als slarf? Uh, of, oh of, ja, slarf zat de... er ook bij. Ja. Wat, wat was ja. dat ook alweer? Slarf? Ja, dat, moet, dat was een, een, een bepaalde dichtvorm... Uh, dat heb ik hier uh, wel ergens genoteerd. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Een collage van een door, zoek, door een zoekmachine getoonde resultaten... van een zoekopdracht op internet. Nou, als je dan gaat googelen op Vlarf... Dat heb ik even gedaan. Op Vlarf, ja. Niet Slarf, of Flarf. Nee, op Vlarf. Met een als je dan F. Gaat googlen, ja, in het, met een F. Uh, en je kijkt in de Nederlandse pagina's... dan kom je op zo'n 12.000 hits. En dat is natuurlijk wel heel weinig... Dus uh, het is een, uh, ik denk het toch nog steeds een factor aan binnen de literaire wereld. Um, maar ja, ik denk in het algemeen, als je kijkt naar woordenboeken Nederlands, heb ik niet over vertaalwoordenboeken, dat die hun waarde langzamerhand wat verliezen. Omdat de meeste mensen toch gaan googelen op woorden die ze niet kennen. Goed, Mieke van Dalen, dank u wel voor uw commentaar bij die 1700 uh, nieuwe woorden. Graag gedaan. Dank, goedemiddag. Het is bijna een jaar geleden dat de Libische leider Gaddafi werd omgebracht. Nu, een jaar later, komen er nieuwe getuigenissen over hoe dat is gebeurd. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Voor een vakantieperiode is er toch nog vrij druk op de weg. Er staat 150 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat van Afrit Haarnem-Zuid 8 kilometer file. Het asfalt is daar glad geworden, daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht... Op de A50 Zoll richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Voor Apeldoorn Noord staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso en Tim Overdick. Such grace, like she owns the space. She's so fine, she looks so cool. Got no time. Wel madness, my girl too. Libische opstandelingen hebben vorig jaar bij de bestorming van Sirte zeker 66 Gaddafi-aanhangers standrechtelijk geëxecuteerd. Dat zegt Human Rights Watch in een vandaag gepubliceerd rapport. En vermoedelijk is Gaddafi zelf ook toen geëxecuteerd, zegt de Mensenrechtenorganisatie. midden oost kors Sander van Horen. Uh, welke bewijzen heeft Human Rights Watch? Ja, toch wel vrij veel. Kijk, het grootste voordeel hebben ze gehad van het feit dat ze ongeveer op de plek zelf waren. Dus ze zijn een paar dagen daarna zijn ze meerdere keren op die plek geweest, hebben dus ook de, fysiek nog lichamen gevonden, maar belangrijker hebben uh, kunnen praten met uh, Gaddafi-aanhangers die het overleefd hebben, maar ook met uh, militieleden die uh, Gaddafi uiteindelijk overmeesterd hebben. Hebben. En dat is het aardigste eigenlijk. Ook telefoonbeelden gezien. Iedereen neemt tegenwoordig. Dat zie je ook in Syrië, maar dat zag je ook al in Libië. Neemt natuurlijk met de mobiel telefoonbeelden op En wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan is beelden vergeleken met beelden uiteindelijk in het lijkenhuis. En ze hebben dus gezien dat mensen die nog in leven waren toen ze gearresteerd werden, toen ze namelijk gefilmd werden, dat die even later in het lijkenhuis lagen. Ja, en dan is er dus toch iets gebeurd na de arrestatie en dat mag niet. Ja, want het was een heel chaotische dag. Hè? Die middag al het nieuws wat ook uh, naar buiten stijpelde. Kun je nog even kort schetsen wat als hij die dag vlak buiten zichten heeft afgespeeld? Sirte was het laatste bolwerk van Gaddafi. Dat werd belegerd, dat werd aangevallen. Gaddafi vluchtte met een groot konvooi. Met uh, onder andere uh, uh, zijn zoon, de minister van Defensie. Uh, allerlei aanhangers nog in een groot konvooi. Dat is uitgelekt. Dus dat konvooi dat werd beschoten vanuit de lucht door vliegtuigen van de NAVO. Op een gegeven moment uh, zijn mensen dus uit die auto's gestapt. En is er een vuurgevecht uitgebroken. Een vuurgevecht waarbij, zegt de militie die het vuurgevecht voerde... zegt dus nu ook de Syris. ...de Libische regering, waarbij Gaddafi uiteindelijk in het vuurgevecht gedood werd... ...samen met nog heel veel van zijn, van zijn aanhangers. Dat, dat is wat er die dag gebeurde. Ja, en iedereen kent natuurlijk uiteindelijk de beelden en de explosie van vreugde ook in Libië... ...na het bekendmaken van de dood van Gaddafi. En denk je dat er nu interesse is voor, voor het verhaal, hoe het allemaal werkelijk gegaan is? Nou ja, bij ons dus in elk geval wel. Uh, ook bij de internationale gemeenschap. Die toch een beetje kijkt hoe uh, zo'n uh, land wat net vrij geworden is. Omgaat met gevangenen. Want dat is natuurlijk waar het hier om gaat. In het oorlogsrecht is geregeld dat als je mensen krijgsgevangen maakt. Dan heb je ze op een bepaalde manier te behandelen. Heb je ze niet te martelen. Heb je ze goed te verzorgen. En heb je ze al helemaal niet dood te schieten. En dat is toch ook wat er met Gaddafi gebeurd lijkt te zijn. Er zijn ook beelden van hem dat hij nog in leven is. Vervolgens, ja, misschien kan je je nog herinneren dat beeld dat hij in de helikopter is uh, gedragen, op dat moment was hij al levenloos. Er zijn toch wel hele sterke aanwijzingen, zegt Human Rights Watch... dat ook hij na zijn arrestatie pas zodanig verwond is dat hij daaraan overleden is. En dat mag dus niet. Gaan we dat inderdaad uitzoeken. Nou, de Libische regering heeft altijd gezegd... we gaan een onderzoek instellen. Human Rights Watch stelt vast dat ze dat nog niet gedaan hebben. En dat is toch iets waar ze bij in gebreken blijven. En ik kan me het me ook wel een beetje voorstellen. Want in Libië is op dit moment het probleem... dat er geen eens een regering is. Daar zijn ze nog altijd mee bezig. Libië heeft op dit moment zulke grote problemen. En ik denk dat als je het graag aan de mensen op straat... dat ze zullen zeggen, echt waar? Ga je het nou hebben over iemand die sowieso voor ons dood moest? We hebben toch... Echt wel andere problemen aan, aan ons hoofd. Ja, maar je, je zegt toch ook dat Libië toch wil meedoen nu in die nieuwe internationale gemeenschap. Dan moet je toch ook de vraag stellen of de Libische autoriteiten dan ook maar enigszins bereid zijn om de mogelijke daders van deze dag juridisch te vervolgen naar nou, bereid met woorden in elk geval, want anders dan, uh, zetten ze de steun op het spel. Kijk, en, uh, je hebt een van de zonen van Gaddafi, die is nog in leven... Saif al-Islam Gaddafi, die wordt gevangen gehouden. En Libië zegt, wij kunnen een internationaal aanvaardbaar proces opzetten. Wij hoeven die uh, man niet uit te leven aan het internationaal strafhof in Den Haag. Daarvan heeft de internationale gemeenschap gezegd... oké, okay, dat gaan we dus zien hoe dat uh, gaat. En dit zal ook een hele belangrijke testcase worden. Kan Libië niet alleen intern orde op zaken stellen. En geloof me, dat is op dit moment al een opgave genoeg. Maar kunnen ze dat ook doen volgens internationale standaarden. En ja, internationale druk is uiteindelijk denk ik wel wat nodig is... om hier echt serieus werk van te maken. Wat ik al zei, de problemen zijn zo groot. De dood van Gaddafi, die werd echt gevierd. Dus Libiërs zullen wel een aanmoediging van buitenaf nodig hebben... om dit serieus te onderzoeken. En om inderdaad de mensen die daar schuldig aan zijn... om die voor het gerecht te slepen. Sander van Ooren, dank je wel. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië de eurozone verlaten, dan kost dat de wereldeconomie 17 biljoen euro. Dat is een 17 met 12 nullen. Frankrijk zal daarvan dan het meeste te lijden hebben. Dit blijkt uit een studie van een Duitse onderzoeksbureau waar het weekblad Deer Spiegel inzage in heeft gekregen. Als Griekenland uit de Europese muntunie vertrekt, zijn de andere landen dat binnen twee jaar weer te boven. Als Portugal opstapt, is dat ook nog beheersbaar. Maar als Spanje of Italië de eurozone noodgedwongen verlaten... dan ontstaan volgens de onderzoekers grote problemen. Het vertrek van die landen zou een ongekende breuk in de wereldeconomie betekenen... die het woord crisis een nieuwe dimensie zal geven, dat zegt het onderzoeksbureau. Nederlandse Weekblad Elsevier schrijft hierover. Als mensen op een voetbalveld een sliding maken of iets roepen... dan worden ze zwaarder bestraft dan overvallers. Dat zegt de voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Nieuw-West in het Parool. Achmed Badoet wil hogere straffen voor overvallers. Aanleiding zijn de vijf overvallen die binnen één week in het stadsdeel gepleegd zijn. Badoet zegt strengere straffen zullen die gasten leren. Nu lijkt het net een spelletje. Ze worden opgepakt en krijgen een taakstraf. De stadsdeelvoorzitter wil ook cameratoezicht in het gebied. De eerstkomende jaren blijft Nederland nog wel meer dan 10% van de stroom uit steenkool halen. Terwijl dat de meest vervuilende fossiele brandstof is. Dat zei de expert op het gebied van kolencentrales bij BNR Nieuwsradio. Deze Carlos Fernandez van het Internationaal Energieagentschap... denkt dat het gebruik van kolen de eerste maanden van dit jaar waarschijnlijk zelfs weer is toegenomen. En dat komt doordat de prijs van kolen erg laag is. En dat komt weer doordat men in Amerika overstapt van kolen op gas. De geringere vraag doet de prijs van steenkool dalen waardoor het in Europa weer aantrekkelijk is... centrales met kolen te stoken. En dus zegt Carlos Fernandez we van het... So uh, so dus Carlos Fernandes van het Internationaal Energieagentschap. Borstkanker bij mannen is wezenlijk anders dan bij vrouwen. De site van RTV Utrecht meldt dat dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Bij mannelijke borstkanker zijn onder meer andere genen en eiwitten betrokken. Daarom ook zijn onderzoeksresultaten van vrouwen met borstkanker niet zomaar van toepassing op mannen. Overigens krijgen per jaar maar 100 mannen borstkanker tegenover 13.000 vrouwen. Gisteravond speelde de Argentijnse voetballer Lionel Messi in Santiago... in WK, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili. Argentinië won met 2-1... Of de scheidsrechters wel helemaal onpartijdig waren, dat is de vraag. In de rust van de wedstrijd namelijk kwam een van de grensrechters op Messi af... met het vriendelijke verzoek om met hem op de foto te mogen. Messi vond het goed en zo ging hij nog voor de tweede helft aan de rand van het veld... met de grensrechter uit Paraguay op de foto. Verschillende sites melden dat, op verschillende daarvan staat ook de foto. En tot slot natuurlijk Anouk. Zij vertegenwoordigt volgend jaar Nederland op het Eurovisie Songfestival. Er komt dus niet eerst een wedstrijd op nationaal niveau. Van de zomer liet Anouk al weten dat ze graag mee wil doen. Maar ze wil niet meedoen aan zo'n voorcompetitie. En nu zijn daar afspraken over gemaakt. Anouk kiest zelf een nummer. En hier vast een nummer uit 2009. Voor wie even niet meteen weet hoe Anouk ook alweer klinkt. We have your points for the Netherlands for singer Anouk. Ik zie het al voor, maar straks met de popcorn op zaterdagavond voor de buis. Ga je kijken? Ik? Ja. Uh, het is voorjaar, toch? Ik heb wel geen idee. Ik denk het niet eigenlijk. Ik nu wel. Goed, wij gaan naar het nieuws van zes uur. Daarna zijn we terug. Dan hebben we nog meer aandacht voor de kunstdroof van gisteren. Jan-Hein heerkunst thijssen daar praten we mee. Een kunsttaxateur die al vijftig jaar in het vak zit. En we hebben nieuws over TBC. Vanavond is er een documentaire. Het wordt steeds moeilijker om tegen bepaalde vormen van TBC-antibioticum te vinden. Tot zo. Argos bestaat 20 jaar.